Vandaag wil ik uh, stilstaan bij het ontdekken van Gods patronen in Zijn Woord. En dan wil ik bij starten bij Genesis 1. Want gelijk al in Genesis 1, eigenlijk in de eerste zin, zie je al een patroon. Wat regelmatig in heel de Bijbel terugkomt. De eerste zin is in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is natuurlijk een vertaling. Want in het Hebreeuws staat er Beshit bara Elohim e ha-shamem Nou ik geef ook even de vertaling bij Beshit. Is dan begin of start... Bara, creëren, scheppen, formeren. Met name formeren wordt gebruikt in de statenvertaling. Elohim is God. Het is niet vertaald, is een woordje wat zeg maar, niet vertaald is. Maar wat wel, wel een betekenis heeft, Het geeft het eerste leidend voorwerp aan. Het tweede, het bestaat uit alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet en de Taf. Dat is de laatste letter van het alfabet. Het is natuurlijk heel opmerkelijk dat daar een woordje staat wat niet vertaald is. Maar wat er wel eigenlijk het hele alfabet omvat, sterker nog, dat eigenlijk alles omvat. Wij zijn eigenlijk opgegroeid met van de alfa en de omega, maar dat is niet het Hebreuse alfabet. Alfabet is alef taf. En daarmee omsluit eigenlijk alles, heel de schepping. Dat staat daar in dat woordje eigenlijk vermeld. De hele weg zou je kunnen zeggen. Het staat in het midden, het is het vierde woordje. Hashemim is de zichtbare en de onzichtbare hemel. Weer het woordje we'et, geeft het leidend voorwerp aan. En dan Haaret's aarde. Het zijn zeven woorden waar het mee begint. De eerste letter waar het mee begint. Maar dat is de, de hij. Hij tekent eigenlijk zo. So. Ik zal proberen voor jullie te, dus zo. Dus je ziet eigenlijk aan de achterkant zie je niks. Er is alleen maar een opening aan de linkse kant en er wordt altijd van rechts naar links gelezen. Dus eigenlijk wil God ook niet dat we daarachter schuilen of dat we daarachter gaan zitten kijken. Van, om te kijken van wat zit er nou achter. En dat is eigenlijk wat dus de evolutietheorie doet. Die wil weten wat is nou als eerste begonnen. Dat wil God niet dat wij, wij dat weten want daarom is die letter bed gekozen denk ik. Om ons te laten zien, moet je luisteren, je bent opgesloten aan de onderkant, aan de bovenkant en aan de voorkant. En alleen de linkse kant is open en dat is de kant waar God wil dat wij gaan lezen en gaan leren. Het zijn zeven woorden waar die mee begint. Het is heel verpand dat zeven constant terugkomt in de Bijbel. Er zijn zeven dagen. Zeven bazuinen bijvoorbeeld in openbaringen. Steeds wordt eigenlijk zeven komt terug. In de Bijbel of een veelvoud daarvan. 49 jaren, het 50 jaar is een jubeljaar. Het zevende jaar is steeds een sabbatjaar. En dan 7 x 7 het jubeljaar. Beginnen we te lezen. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest, de ruach van God, zweefde boven het water. Hoe moet je eigenlijk dat nou voorstellen? Het zweefde boven het water. Ik heb er een bepaald idee over. Ik weet niet of het klopt, maar ik vond het wel een leuk idee. Ik denk dat heel veel, zeker jongens, kennen dit beeld wel. Dat je een steentje kelt over het water. Kijk hoe ver je kan komen. Eigenlijk kun je zeggen, hij kaart keer terug van het water en hij zweeft over het water. Zoiets stel ik me ook voor bij de geest van God. En waarom? Omdat hij het volgende staat er. Het gaat over het geluid. Hij spreekt, staat er. Hij begint met spreken. Dat is het eerste wat hij doet. Nou, de geluidsslaarheid in lucht is 330 meter per seconde. Wordt heel veel gebruikt als het onweert, Je ziet de bliksem en je gaat tellen. Als het drie tellen duurt, dan weet je, oh, het onweer is nog een kilometer voorbij. Maar in het water is het vijf keer zo hard bijna. En dat vind ik erg opmerkelijk dat er dan staat dat de geest zweefde over het water. Met andere woorden, God spreekt. Dus eigenlijk zijn woord, zijn geest spreekt over het water en drinkt ook in het water. En dan het geluidsniveau in het water is zo ontzettend snel dat het vijf keer sneller is. Maar ook in het water weet je niet waar het vandaan komt. Omdat de snelheid zo hoog is, kun je in het water niet bepalen waar een bepaald geluid vandaan komt. Omdat het je oren eigenlijk tijdig bereikt. Dat is een heel raar fenomeen, maar het is wel zo. Dus boven water kun je het wel horen, dan hoor je heel duidelijk het verschil zeg maar. Onder water niet. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Nou, ik heb een mooi plaatje gevonden. Dat geeft nog niet eens weer, denk ik. Van wat er eigenlijk toen ontstaan is. Maar God zei, er is licht en er was licht. Want als God spreekt, dan is het er. Op het moment dat God het zegt, dan is het er. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar het is bij God wel zo. Dus op het moment dat God wat zegt... Dan is het er. Gewoon fysiek, noem maar op, het is voor hem, is het gewoon aanwezig. Want God wordt niet beperkt door tijd, ruimte of plaats. Dat zijn de drie dingen waar wij aan gebonden zijn, maar God is daar niet aan gebonden. Dus als God wat zegt, op hetzelfde moment is het er. Ook al moet het misschien nog 3000 jaar of nog veel langer duren voordat wij het merken, op hetzelfde moment dat God het zegt, is het er. En God zag dat het licht goed was. En God maakt een scheiding tussen het licht en de duisternis. Op dat moment wordt er al een scheiding gemaakt. Terwijl pas op de vierde dag eigenlijk... ...het dag en de nacht wordt ingesteld. Maar er wordt nu al een scheiding gemaakt tussen licht en duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag. Nou, hier geeft al gelijk een patroon, komt er zichtbaar... ...over de dagen die van God zijn... Gods dagen zijn niet van twaalf uur s'nachts tot twaalf uur s'nachts. Gods dagen zijn van avond tot avond. Dat staat hier. En dat is niet veranderd, want in de hele Bijbel wordt nergens gesproken over een andere instelling. Nee, dit is wat Gods dag betreft. En God zei dat er een gewelf zijn in het midden van het water. Nee, dus in het midden van het water. Dus blijkbaar was er dus een enorme hoeveelheid water en daar moest een scheiding gemaakt worden. En laat dat scheiding zijn tussen water en water. Dus niet zoals wij denken van max sluister is op een gegeven moment een hele grote heel al. Nee, blijkbaar was daar dus een enorme hoeveelheid water en het water wat hier dan op aarde is. Dus er wordt scheiding gemaakt tussen water en water. En God maakte dat gewelf en maakt een scheiding tussen dat water dat onder het gewelf is... en het water dat boven het gewelf is. Nou, we kunnen dat ons niet voorstellen. Je hoort ook niet dat er nog water is. Ik denk dat het bij de zondvoet allemaal naar beneden is gekomen, denk ik. Dus er is een enorme hoeveelheid water geweest. Ze hebben daar ook onderzoek naar gedaan. En ze zijn erachter gekomen dat ze hebben dus voor de zondvoet enorme bomen, gigantisch hoog, hebben gegroeid. Ze hebben dat ook nagebootst, dat als je dus, zeg maar, dus een atmosfeer maakt... Met bovenwater en onderwater, dan krijg je een dermate atmosfeer. dat het zeg maar, enorm vruchtbaar is. en waarin planten en noem maar op. buitengewoon goed groeien. En God noemde het gewelf hemel. En toen was het weer avond geweest. en het was morgen geweest, de tweede dag. Nou, dit is dan een gedeelte van de hemel, zoals wij die kennen. Dit is dan de aarde. Venus is iets kleiner, Mercuri is iets kleiner. Dan heb je Mars. Jupiter is al groot. Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Dat is nou trouwens geen planeet meer, die heeft dat niet deze van afgehaald en dit is de zon. Nou, als je nog verder weg gaat zeg maar, dan zie je op een gegeven moment dat de zon een heel klein stipje wordt net als Pluto zeg maar en dan heb je dus de grootste sterren die op dit moment bekend zijn. Die zijn dan verschrikkelijk groot en dan zie je eigenlijk dat de zon op, helemaal weg is. En de om er niet over de aarde te spreken... want die is helemaal niet meer te vinden. Nee, die is gewoon een stofje. En als wij dan hier op aarde zijn... en ons beseffen dat we eigenlijk op een stofje... in het heelal zitten... ja, dan kun je alleen maar zeggen... Heer, hoe groot bent u? Het is onvoorstelbaar dat hij ons op het oog heeft... in een heelal... wat je totaal niet kunt meten. Vorig jaar dachten ze dat ze heel eind op pad waren... dat ze de einde van het heelal hadden ontdekt... en toen kwam er een andere wetenschapper achter... hé, hey, erachter zit... Een zo groot heelal, dat hetgene wat we nu weten maar een heel klein gedeelte is. Ik heb dat artikel thuis liggen. het is onvoorstelbaar dat je ziet van nou hetgene wat ze nu weten, zijn ze achtergekomen dat het nu uit maar een heel klein flintertje is van hetgeen wat ze eigenlijk ontdekt hadden, wat ze dachten dat ze het heelal kenden. Ik denk dat daarom ook staat van als de mens het heelal zal kunnen bevatten, dat dan zeg maar God zegt dan zal mijn genadigheid uh, ophouden te bestaan. Nou, ik denk dat wij er nooit toe komen. Het is zo immens groot. Dat is niet voor te stellen. En als je nu denkt dat mensen bezig zijn om dus van hier naar Mars te gaan. Dat is natuurlijk eigenlijk, als je hier ziet, maar een klein stukje. Maar het is, ik weet niet hoeveel jaar reizen. De verwachting is, als je daar naartoe gaat, dan is het gewoon ook maar één keer. Want je komt nooit meer terug. Toch zijn ze daar heel erg serieus over bezig. En dit is eigenlijk nog maar niks. Op de eeuwigheid van de... Het heelal te zien eigenlijk. Maar goed, God heeft dat hemel genoemd. En toen was het de tweede dag was voorbij. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien. En laat het droger zichtbaar worden. En het was zo. En dan krijgen we dit. Een foto vanuit het heelal, uit de, de ISS gemaakt. En dan zie je dat eigenlijk al het water verzameld is op één plek. En dan het droge ertussen door... ...ook zich manifesteert. Geweldig mooi. Dat hoor je ook van die astronauten. Als die, dat, die, dat die enorm ontroerd worden als ze dus uit de ruimte de aarde zien. Het doet blijkbaar toch iets met zelfs mensen die nergens aan geloven. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag weer dat het goed was wat hij gedaan had. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar een soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. Dus op het moment dat hij dat zegt, dan is het dus ook zo. Dus ineens staan er overal bomen en planten. En ik denk dat het onvoorstelbaar is dat het zeg maar dus ineens tot bloei komt. En dat het ineens een grote hof wordt. En de aarde bracht voort groen zaaddragend gewas naar zijn soort, bomen die vrucht dragen, waarin hun zaad is, naar hun soort. En God ziet weer dat het goed was. En toen was het de derde dag geweest. Ik kom bij de vierde dag, laat er lichten zijn aan het hemelgewerf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En dat is raar, hè? want er was al scheiding tussen dag en nacht. Sterker nog, hij zegt al bij de eerste dag dat er al een dag en een nacht zijn. Dus hoe dat precies in elkaar zit met dat licht, is maar niet helemaal duidelijk. Maar het staat er. Dus hij heeft een licht gemaakt om onderscheid te maken tussen dag en nacht. Het heeft misschien ook iets te maken met wat in de openbaring staat. van Dat er op het moment dat de tempel terugkomt, er geen licht meer zal zijn. Er is geen licht meer nodig, want hij, Yahweh, zal het licht zijn. En misschien is dat hetgeen ook wat op de eerste dag gebeurd is. Dat hij zijn licht heeft laten schijnen over... De hele schepping. Maar die lichten die nu gemaakt worden, die worden gemaakt tot aanduiding van vaste tijden, staat er, en van dagen en jaren. Maar dagen en jaren zijn toch vaste tijden, toch? Voor ons? Waarom zegt God nou ineens tot aanduiding van vaste tijden? Wat hebben die daarmee te maken en wat is dan het onderscheid tussen vaste tijden en dagen en jaren? Daar komen we op terug. Het is de vierde dag, ook het middelste van de zeven dagen. Net als dat woordje et, is het weer een bepaalde betekenis. De vierde dag dat er dus iets gebeurt. En dat heeft in heel de Bijbel heeft dat dus een opmerkelijke uitwerking. Ik noem maar één ding, en dat is bijvoorbeeld in openbaringen. Dan zie je dat er zeven bazuinen geblazen worden. De vierde bazuin, dus het gaat over de zeven bazuinen op het laatst. De vierde bazuin daarvan, die zegt dat op dat moment... De zon, de maan en de sterren voor een groot deel verduisterd zullen worden. Op de vierde dag worden deze geschapen. En de vierde bazuin van die zeven bazuinen, die zorgt ervoor dat dat ongedaan gemaakt wordt. Laat zij tot wat te zijn aan het hemelgewerf om licht te geven op de aarde. En weer, het was zo. En dan zie je dat het was zo steeds genoemd wordt. En eigenlijk is dat eigenlijk alweer verleden tijd. Dus hij zegt het en het is er. En het is eigenlijk al gelijk verleden tijd, want het is al zo. En God maakte de twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen, de zon. Het kleine licht om de nacht te beheersen, de maan. En ook de sterren. Dus de sterren zijn niet het kleine licht, maar dat is de maan. Dit is de zon, de maan en de sterren. En God plaatste aan het gewerf om licht te geven op de aarde. Nou, de maan geeft niet zelf licht, het is een spiegel... Zoals wij ook geplaatst zijn op aarde om zijn licht te weerkaatsen aan mensen om ons heen, zo doet de maan dat ook om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En weer zag God dat het goed was, dus dat er niks mis mee was. Nee, het was goed. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest de vierde dag. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens. En laat er vogels boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. Nou, dit is een school vissen. Schitterend om dat te zien ook. Tegenwoordig wordt natuurlijk ontzettend veel mooie films gemaakt daarvan. Geweldig om te zien hoe het dat eigenlijk bijna als één organisme door het water heen vliegt. En je snapt niet hoe ze gedreven worden. Hoe dat nou komt dat ze ineens in allerlei vormen en wegschieten. En het gaat bijna allemaal gelijktijdig. Geweldig om te zien, maar dat zie je ook bij vogels. Dit is een vlucht spreeuwen, die dan ook zeg maar, de meest gekke vormen en zo door de lucht. Ook net alsof het van tevoren afgesproken is: we gaan zo en zo vliegen. Nou, ik denk dat je dit wel kunt zeggen: van dit is een gewemel van dieren, net als die vissen, langs het hemelgewelf. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt. En ik weet niet of je het ooit gezien hebt, maar als je bijvoorbeeld een klein waterdruppeltje pakt uit het water, uit de slootwater bijvoorbeeld, en je legt dat onder een microscoop, dan sta je versteld van wat er in één druppeltje water aan organismen leven. Het is niet voor te stellen. Alle volgens naar een soort en weer zegt God dat het goed was. En God zegende ze. En zij wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water van de zeeën en laten de vogels talrijk worden op de aarde even vergeten te zeggen, maar het is iets heel aparts wat hij hier zegt. Hij schept ze dus naar hun soort. En dat is belangrijk, daar komen we zo meteen op terug. Dus, al die levende wezens worden gescha geschapen naar hun soort. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen, vee kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, alles naar zijn soort. En het was zo. Nou, dat is dan het vee, zoals wij het kennen, kruipend gedierte en de wilde dieren. En God maakte de wilde dieren van de aarde. Hij maakte ze naar hun soort. Het vee naar hun soort en alle kruipende dieren ook naar hun soort. En God zag dat het goed was. En toen zei God, laten we mensen maken. Maar niet naar hun soort. Maar naar ons beeld en onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen die gemaakt zijn naar hun soort. Over de vogels die ook gemaakt zijn naar hun soort. Over het vee, over heel de aarde. En over alle kruipende dieren die over de aarde kruipen. Dus de mensen worden gemaakt naar zijn beeld... Je zou bijna zeggen naar zijn soort en naar zijn gelijkenis. En we moeten heersen over alles wat hij voor de rest geschapen heeft. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. En daar staat het. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dus het is niet zo dat God dus mannelijk is, blijkbaar. Maar blijkbaar, naar zijn beeld heeft hij dus net zoveel mannelijk als vrouwelijk in zich want hij schept ze naar zijn beeld. En er staat er expliciet bij vermeld: mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Het is niet zo dat de vrouw geschapen is naar het beeld van de man. Nee, de vrouw is ook geschapen naar zijn beeld. Nou, dit is dan een weergave van hoe ze er toen uitgezien hebben. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Wat een gigantische klus, denk ik dan bij mezelf. En dit wordt gezegd op de zesde dag. De zesde dag zijn de mensen geschapen. Ze krijgen de opdracht om de aarde aan zich te onderwerpen. Ook om zelf vruchtbaar te zijn en te heersen over alles wat leeft en beweegt over de aarde en in de zee en in de lucht. En God zei, ik geef u al het zaaddragende gewas wat op heel de aarde is, alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. De dieren die krijgen wat anders, die krijgen dus al het groene gewas tot voedsel. En het was zo, zegt hij. Dus er is een onderscheid in het voedsel wat wij krijgen en het voedsel wat de dieren kregen. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Nou, dat is perfect, denk ik. Ik denk dat het perfect was. Iets wat wij niet kunnen benaderen. Toen was het avond geweest, was het morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht staat er. Dus alles wat er maar ...bedacht kon worden door de Heere God... ...heeft hij toen gemaakt in die zes dagen. En dan gaat hij door. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had... voltooid had... ...rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Nou, dat kun je je eigenlijk niet voorstellen... ...dat God... ...de Allerhoogste Heer... ...moet rusten... ...omdat hij wat geschapen heeft. Maar toch staat het er. Toch staat dat hij dus rustte... ...en zich verheerlijkte in het werk wat hij gemaakt had, omdat het zo geweldig mooi was. En hij zegende die dag en heiligde die. En heilige is apart zetten. Dus hij heeft die dag apart gezet. En voor wie? Voor iedereen. Dit is het begin. En als hij die dag apart zet, dan is het dus een dag van Yahweh. Dus zes dagen heeft hij voor de mens gemaakt... Maar de zevende dag hebben wij van af te blijven. Dat is de dag van Yahweh. Want hij rustte daarvan al zijn werk dat God schiep door het te maken. Je zou er niet eens aan moeten denken eigenlijk om aan Gods dag te komen. En te zeggen we gaan het op een andere dag doen. Als hij zegt ik heb deze dag gekozen om te rusten. Sterker nog hij geeft de opdracht op de zesde dag aan de mens om te werken. Om alles te onderhouden wat hij geschapen heeft... Maar voordat ze aan de slag kunnen gaan, zegt hij: Ho, ho, even wachten. Je krijgt eerst een rustdag. Dus voordat jij begint met werken, je gaat eerst genieten een dag. En pas daarna, op de eerste dag van de week, mag jij aan de slag. Geweldig. Het is eigenlijk een soort kandelaar met zeven armen, nee, de menorah. Dat is jammer, maar goed, er staat dus licht. Hij begint dus met het scheppen van licht op de eerste dag. Heel al en de water op de tweede dag. Water en aarde op de derde dag. Zon, maan en sterren op de vierde dag. Water, dieren en vogels op de vijfde dag. landdieren, en mensen op de zesde dag. En op de zevende dag de Sabbat. En dan heb je dus de menorah. Ik vind het altijd wel mooi, want we hebben altijd de menorah hier van voren staan. Ik hoop dat elke keer als je menorah ziet, dat je ook even denkt aan de zeven dagen van de week... die God geschapen heeft en wat hij daar gedaan heeft en wat hij ingesteld heeft... Want het betekent dus dat deze, de laatste kaars, de Sabbat is van hem. Dus de laatste is gewoon de Sabbat. De vierde dag, de zon, maan en sterren. Nou, ik heb het al heel even wat gezegd. In de openbaring zie je dus dat op de vierde bazuin, dat dus die dingen voor een groot deel verdwijnen. Dus bepaalde patronen zie je dus terugkomen in de Bijbel. Bij de vierde dag staan er tien kenmerken genoemd waarom die lichten gemaakt zijn. Daar ga ik nu op in. En dat is dus de eerste om scheiding te maken staat er, hafdala. tweede is tot teken. Het derde is tot gezette tijden, de moadim. De vierde tot dagen en jaren. De vijfde om licht te geven. Ik heb de tweede kandelaar als heerschappij overdag, heerschappij s'nachts, licht te geven op de aarde, heersen bij dag en bij nacht. En het laatste, ook weer onderscheid te maken, hafdala Ik vind het zo we met de sabbat, die maakt dus ook dat onderscheid. Je begint de sabbat eigenlijk met een scheiding te maken, met kaarsen aansteken. Een soort hafdelaar om de scheiding te maken tussen de werkweek en de heilige dag. En aan het eind van de sabbat doe je weer een hafdelaar. Je maakt een scheiding tussen de heilige dag en de werkweek. En dat is exact wat daar staat. Bij de vierde dag. Dan valt het op dat in het midden van die beide kandelaars... De eerste staat dus gezette tijden, Moadim. En bij de tweede staat licht te geven op aarde. En deze, die tweede, dat is dus de achtste kaars eigenlijk op, de, op die tien kaarsen die aangegeven worden. Nou, dat heeft wat te zeggen. Die eerste tot gezette tijden, dat zijn dus Gods feesten. Dat wordt iedere keer bevestigd in de Bijbel. Gods feesten zijn zijn gezette tijden in de Bijbel. En eigenlijk is tijden. Het heeft verschillende betekenissen. Je kunt zeggen het zijn gezette tijden, maar er staat ook, het kan ook vertaald worden met repetities. Repetities. Waarom dan? Omdat wij blijkbaar aan de hand van die feesten moeten leren hoe het straks zal zijn in zijn koninkrijk. Dus we krijgen nu de kans om te wennen aan de patronen van de Heer. En daarvoor heeft hij die feesten gegeven. De joden hebben daar een grapje over die zeggen van, nou ja, we slijsteren, God die wilde heel graag dat wij zijn wetten zouden onderhouden en dat wij zouden volgen in zijn voorschriften. Maar ja, als je er maar wetten maakt, daar is niemand in geïnteresseerd. Dus dacht God, laten we er een feestje van maken. feest voor iedereen. He? Dus vandaar de gezette tijden, de feesttijden van de Heer. En hoeveel feesten zijn er? Hoeveel Bijbelse feesten? Wie weet dat? Zeven. Zeven. Zeven Bijbelse feesten. Joodse feesten zijn er meer. Er komen er een aantal bij, maar de... Gods Bijbelse feesten zijn er zeven. Dus dat wordt bedoeld met de gezette tijden. En daarvoor zijn dus die lichten aan de hemel gegeven. En om licht te geven op de aarde. Wat heeft dat dan voor betekenis? En met name omdat het dan de achtste kaars is. Nou, de achtste wordt altijd in verband gebracht met de Messias. Hij zegt het ook, ik ben het licht op aarde en wij moeten ook zeg maar, het licht verspreiden aan de mensen om ons heen. De achtste era, dat is ook het millennium waar je naar uitkijkt. Dus ook dat is een patroon van de achtste die weergegeven wordt in de Bijbel. Dan gaan we naar de tien geboden kijken. Het eerste gebod is geen andere goden eren. Het tweede is geen gesneden beeld aanbidden... Zijn naam niet onteren, sabbat houden, ouders eren. Even Heel in het kort is dat even weergegeven. Niet doden, geen overspel plegen, niet stelen, niet liegen en niets van anderen regeren. Dat zijn dan de tien geboden die je eigenlijk ook als twee, kandla, of twee stenen, hè? we hebben ze hier als twee stenen staan. De scheppingsorde... Want het heeft dus, die patronen hebben een bepaalde orde die dus steeds terugkomen in de Bijbel. Je hebt de vader, het is jammer dat het een beetje buiten beeld komt, maar de vader, en die kennen we, Yahweh, die begint met spreken. En wat doet hij? Hij creëert een huis, de Hof van Ede. En waarom creëert hij dat? Omdat hij daar een zoon in plaatst. De eerste Adam, die wordt daarin geplaatst. En de eerste adem is in het eerste alleen. En waar komt God dan achter? Dat die eerste adem niet alleen kan zijn. Sterker nog, ja, we zegt het is niet goed dat hij alleen blijft. We moeten hun hulp tegenover hem zetten. Want hij redt het niet in zijn eentje, om het even simpel te zeggen. Dus dat is het huis wat klaargemaakt wordt en waar de eerste zoon... De zoon krijgt een heerschappij, een opdracht die hij uit moet voeren over heel de aarde en alles wat zich daarop beweegt. De zoon krijgt een vrouw, Eva. Samen moeten ze dienen, samen moeten ze de aarde vervullen, samen moeten ze de schepping onderhouden. En daar komt een zegen op en dat is dan het nageslacht. Dat was Gods scheppingsorde. Maar dan gebeurt er wat, de slang was het lichtste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, en dat is puur twijfelzaaien, is het echt zo joh, dat God gezegd heeft, uh, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Wat een flauwe kul zeg, waarom heeft hij ze dan geschapen? Als Eva toen had gezegd, joh dat is helemaal niet waar joh, je zit te liegen man. kap er nou toch eens mee, hey, dat is totaal niet waar. Maar goed, zo is het verhaal niet. Ze gaat erop in. Dus ze gaat de dialoog aan. En eigenlijk is eigenlijk op het moment dat iemand je aanspreekt en in twijfel brengt met iets wat je eigenlijk weet dat het een leugen is. De les die je moet leren is, stop ermee. Kap er gelijk mee, want dat gaat nooit goed aflopen. Want je gaat het afleggen tegen mensen die alles in twijfel trekken en die alles zeggen van... Uh... En zij gaat toch de dialoog aan. Nee, dat is niet waar joh. Dat is niet waar. We mogen, alle bomen mogen we eten. Bij God is het altijd alles min 1. Zeven dagen, min 1. Zes dagen voor ons, één dag voor hem. Alle vruchten in de bomen. Alles mogen we eten. Alles staat vrij, behalve van de boom die midden in de hof staat: de boom van de kennis van goed en kwaad. U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken. Anders. Sterft u? Zou zij geweten hebben wat dat is, sterven? Ik denk het niet op dat moment. Dat ze totaal geen idee heeft gehad van wat dat inhield, sterven. Wat hier ook staat: dat ze vrij mochten eten van de boom des levens. Er was geen enkele beperking om daarvan te eten. Tot nu. Dus slang zegt tegen de vrouw: Joh, dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Je zult helemaal niet sterven. Dat nee, heeft hij wel gezegd, maar dat is gewoon niet waar. Echt niet hoor. Er gebeurt wat heel anders. God heeft dat gezegd, maar die weet dat op het moment dat je daarvan eet, zullen je ogen geopend worden. En je zult als God zijn. Je zult goed en kwaad kennen. Nou, dat is dus het God zijn in de ogen van de slang. En dan zie je dat op het moment dat dit gebeurt, dat Eva al zag. Dus ze staat hier dat als ze daarvan eet, zullen uw ogen geopend worden. Maar dat gebeurt nu al eigenlijk. Het heeft al gelijk zaad gekregen in haar hart, want zij zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. Hoe kan dat nou? Hè? Je, denkt, je ziet een boom, je ziet daar een vrucht... En hoezo zou een vrucht jou verstandig maken? Iets wat je eet en wat dan weer verdwijnt door je lichaam. En toch, blijkbaar, is het een boom geweest. Waarvan je dus kon zien dat hij je verstandig kon maken, dacht zij. En ze neemt van zijn vrucht en at. En ze gaf ook aan haar man, die bij haar was. Dus het was niet zo dat hij ergens anders was, wat heel vaak gezegd wordt. nee. Hij was gewoon bij haar. Hij heeft blijkbaar toch ook de dialoog gehoord. Dus hij wist wat er aan de hand was. En hij at ervan. Maar wat gebeurt hier nou? De vrouw wordt verleid om hoger op te komen. Want zij wilde als God zijn. Dat was hetgene wat de slang aan haar voorhield. En waar zij in meeging. Haar ogen worden geopend. Klopt, hè. Dus hij had niet gelogen, de slang. Haar ogen werden geopend. Ze zal als God zijn. Ik denk dat dat me heel even is geweest. Dat ze dacht dat ze die status bereikt had. En dat ze al heel snel tot de ontdekking kwam dat ze lager gevallen was als dat ze oor zou zijn. Ze kende goed en kwaad, ook maar ten dele denk ik. Maar ze had op dat moment heel snel in de gaten wat kwaad was. En ze begon te zien: hè? de boom is goed om te eten. De boom was een lust voor het oog en waardig om erdoor verstandig te worden. Dat is het stukje waar de vrouw mee te maken krijgt, wat dan beschreven staat. Maar de man wordt ook verleid. Hij staat daarbij. Maar die verleiding van de man is op een totaal ander vlak. Want de man die wordt verleid om alleen te zijn. Hij ziet wat er gebeurt en hij realiseert zijn eigen, ik denk direct, van nu is het fout. Dat was heel duidelijk gezegd, op het moment dat je daarvan eet zul je sterven. Dus met andere woorden, op het moment dat hij ziet dat Eva die vrucht pakt en daarvan eet... ...is ze eigenlijk dood. Omdat alles wat God gezegd heeft direct plaatsvindt. En hij is weer alleen. En hij kan niet alleen zijn. Dat stond er. Hij kan niet alleen zijn. Dat krijgt hij niet voor elkaar. Dus wat doet hij? Hij eet. Ik denk dat dat razendsnel door zijn hoofd is gegaan... ...van die optie die hij had... ...van wat doe ik nu? Of ik ga mee met mijn vrouw... ...waardoor we dus beide sterven... ...of ik blijf alleen... En ik kan niet alleen zijn. Dus hij gaat mee. Met Eva. En ze eten beide van de vrucht. De Israëlorde. De vader. Als je even denkt aan de uittocht uit Egypte. Dan heb je dus Jacob. Die naar Egypte was gekomen. En Jacob overlijdt. En Jacob wordt begraven in Kanaan. Dat heeft me altijd een beetje verbaasd. Waarom gebeurt dat bijvoorbeeld niet met Jozef? Als dat zo makkelijk was om Jacob weg te brengen en te begraven met een enorm leger in Kanaan... ...waarom doen ze dat niet hetzelfde met iemand die dus echt hun grote leider was geweest? Dat gebeurt niet. Er gebeurt wat anders. De vader die wordt begraven in het land wat beloofd is. Dus je zou kunnen zeggen dat de vader ligt te wachten in het beloofde land. De vader creëert een huis. Israël wordt bevrijd uit Egypte, trekt door de woestijn, gaat door de zee, wordt gedoopt, zeg maar. Daarna worden ze gereinigd, krijgen ze de Torah. En ze komen in het beloofde land. Dat is even heel kort een paar stappen die ze dus doorlopen. De uittocht van Israël. Jacob wordt begraven in Canaan, het vaderhuis. Israël wordt bevrijd. Jozefs beenderen worden meegenomen, staat er. Hebben ze heel de reis meegenomen. Waarom nou toch? Waarom nou toch in vredesnaam? Waarom is Jozef ook niet begraven in Canaan? Waarom wordt al die moeite gedaan? Waarom zegt Jozef op het moment dat hij overlijdt... Ik wil dat jullie beloven dat jullie mijn beenderen mee zullen nemen omdat Jozef een type is van Yeshua. Yeshua zegt dat wij hem moeten meenemen in ons leven. Dat we hem moeten gedenken constant. Daarom is dit een voorbeeld dat Jozef Benderen worden tot heel de tocht door de woestijn worden ze meegenomen. Hoe dat precies is gegaan, of dat in de kist was of wat ook, die van zijn Benderen worden meegenomen... En ik denk dat dat iets te zeggen heeft aan ons, omdat wij ook, als we tot geloof komen, Yeshua met ons mee moeten dragen. De Zoon wordt meegenomen. Veertig jaar lang door de woestijn. Israël wordt gedoopt, ze worden gereinigd bij Mara, ze krijgen de Torah, de leefregels en ze komen in het beloofde land. De nieuwe scheppingsorde. De vader, weer creëert een huis. De tweede Adam komt, Yeshua. Die krijgt exact hetzelfde mee te maken als Adam. De zoon wordt verleid, staat er. En waar wordt hij mee verleid? Eerst met eten. Exact dezelfde volgorde als gebeurt met Eva en Adam. Eerst met eten. Hij heeft 40 dagen heeft hij gevast. En hij heeft honger. Terecht, denk ik. En hij wordt verleid door middel van eten. Daarna met twijfel. Als je werkelijk Gods zoon bent, spring dan hier naar beneden, jongen. Dan zul je gedragen worden door de engelen. Want dat staat er. Zou het? Zou er twijfel zijn geweest? Hij wordt ermee geconfronteerd. En dan met macht. Als je mij aanbidt, ik zal je geven alle macht die ik je zal laten zien. Dus de drie dingen waar de slang mee kwam. Na Eva. Maar de zoon houdt stand. De tweede zoon houdt stand. De bruid wordt toebereid en de bruid wordt ook verleid. Die wordt ook door middel van de verleiding toebereid. En als die dus overeind blijft ook, dan komt er een zegen. Dat is de bruiloft. De bruiloft van het lam. De uittocht van de gelovigen heeft daarom ook dezelfde kenmerken. Het vaderhuis is gereed, hè? wat Yeshua zegt. In het huis, mijn vader, zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. De gelovige wordt bevrijd. Yeshua's getuigenis moet je meedragen. Heel je leven lang, hè? door de woestijn. De gelovige wordt gedoopt. Hij wordt gereinigd bij Mara. Je krijgt de Torah, de leefregels. En je komt in het beloofde land. Want zie, zegt Jezaja, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Jezaja 66 zegt er, want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken, dus Jaweh gaat maken, voor mijn aangezacht zullen blijven staan, spreekt Jaweh, ze zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde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 Israel, I don't know.